Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De ME grijpt in bij de Universiteit van Amsterdam. Een van de gebouwen op het Routers-eiland wordt sinds vanochtend bezet door een paar honderd actievoerders. Verslaggever Jeroen de Jager vertelt over de situatie nu. Ik denk dat dit de voorbereiding is op ontruiming. Er is aangifte gedaan. Ik denk dat de politie nu een signaal wil geven. Ja, als jullie niet weggaan, dan gaan we op een gegeven moment ingrijpen. Er is nog geen... Gedaan. Ze moeten tot rieke toe zeggen, als jullie niet weggaan, dan gaan we ontruimen. En dan kunnen we de wapenstok gaan gebruiken. Dat is allemaal nog niet het geval. Ze staan nu met uh, ja, 20 ME'ers, min meer of meer de groepen uit elkaar te houden. Ook bij andere universiteiten zijn acties door pro-Palestijnse demonstranten. In onder meer Groningen, Maastricht en Eindhoven zijn tenten opgezet op het universiteitsterrein. Vandaag was de eerste zitting rond de man die wordt verdacht van betrokkenheid... bij een ontploft drugslab in een flat in Rotterdam begin dit jaar. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Verslaggever Matthijs van de Wiel vertelt dat de man voorlopig... alleen maar voor drugsfeiten wordt vervolgd. De explosie wordt hem nog niet aangerekend, nog niet. Want het Openbaar Ministerie zegt... we moeten eerst 100% zeker weten dat die explosie is veroorzaakt... door die gevaarlijke stoffen, door dat versnijden van die drugs... Daar, wat daar in die ruimte gebeurt... Dan pas kunnen we hem ook de explosie met de drie doden tot gevolg hem dat verwijten. Dus mogelijk komt er nog een veel ruimere aanklacht tegen deze, deze Jamal O. En mensen die rondlopen in New York en Dublin kunnen elkaar vanaf nu 24/7 in de gaten houden. In die steden zijn enorme ronde portalen neergezet met grote schermen. In Dublin zie je live beeld uit New York en andersom, dus ook. Het idee is om inwoners letterlijk met elkaar te verbinden. De burgemeester van Dublin vindt het geweldig. We see the of in En er wordt al creatief gebruik gemaakt van de streams. Zo zijn mensen al dance-offs aan het houden en wordt er flink geflirt. De eerste telefoonnummers zijn ook al uitgewisseld. Dan nog het weer. Verspreid over het land trekken er wat pittige buien over met kans op onweer. Vanavond blijft het overal droog. Morgen veel zon en later komt er wat regen aan en wordt het een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengrond van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland voorzichtig aan het beginnen. Meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. Daar staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tenslotte nog de A9 Alkma richting Diemen vooraf dit AMC 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 We zitten inmiddels in de 72e minuut, de 73e loopt en we staan inmiddels op 6-0. In de 57e minuut maakte Raymond Ragenbrug een uh, mooi doelpunt, dat was 5-0. En uh, in de 67e minuut maakte Fernando Lewis uh, weer een doelpunt, zijn derde en dat was 6-0. We zitten nu in de 72e minuut, we hebben minuut. we hebben net de tweede waterpauze gehad. Het is toch wel warm op het veld met het kunstgras.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 Het derde uur, wat gaan we daarin allemaal nog verder doen, Thomas? Ja, we houden natuurlijk uh, de voetbal nou in de gaten. Uh, we hebben zometeen uh, Pit Report met Rendell, Lawson. En uh, Fred, Heijk komt natuurlijk weer langs zo. Uiteraard. En we hebben ook nog uh, lekkere muziek. en uh, We gaan even de, dansbare, uh, de, de, de dansvloer op uh, met uh, deze single. Ja, K is dit en uh, Spin That Wheel.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 En daarvoor gaan we naar Bevenwijk. en uh, daar zit Rendel uh, van Auto uh, Goedemiddag Rendel. Hey, goedemiddag en mooie zonnige goedemiddag. Nou dat Laat wou op. ik zeggen, wat een weer hè. Wat een Heerlijk. heerlijke Heerlijk. weer weer. <laughs>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 En dan, ja, dan reageert gelijk weer, uh, Autosport Minute Nederland reageert daar gelijk weer op. Altijd goed. Ja, Altijd wat er goed. was van, van de race de graaf uh, begreep ik dus, uh, de auto.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 En dat is wel heel geweldig. Ik heb ooit oh, een heel mooie, wij hebben hier een auto staan, een Martini, uh, hebben we onze beneden in de zaken Dit uh, is een van de eerste Martini's die gebouwd is, Nou, Martini heeft een hele grote uh, reeks uh, uh, verschillende auto's gebouwd. Dit is een van de eerste en uh, ik heb uh, toen een tijd dat die auto komt met de, uh, toe, zeg maar de rijder uit de jaren 60, uh, 69, 70, Bernard Pascal gesproken, ik zei, maar hoe deden jullie dat dan? Hij zei, uh, ik was vertegenwoordiger van een uh, drukfirma voor drukwerk en ik had de auto achterop en ik je door heel Frankrijk van circuit naar circuit, want we elke weekend hadden we ergens wel een wedstrijdje. En daartussendoor ging ik mijn klanten bezoeken en dan ging ik naar het volgende circuit en de uh, sleutel deden we, deden we daar. Dus ja, ja, geweldige tijd is dat natuurlijk. Wow, gaaf dat. Ja, ja, leuk om dat te horen. En, uh, als, ja, en we sliepen in hotelletjes en uh, ik sliep ook gewoon in de auto, dan een stationauto. En dan uh, ze waren we op circuit en de auto klaar Geen racen. op maandag zat ik weer bij een klant. Ja, ja, zo ging dat uh, toen. Zo ging dat toen. En, uh, ja. Maar we gaan even naar het heden toe. De race van vorige week. Wat hebben we nou meegemaakt? Geweldig, hè? Geen, ja. geen Max op P1. Nee.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 Zonde. Ja, gigantisch. Het <laughs> is gigantisch, dus uh, ook voor zo'n team is het natuurlijk ja, fantastisch. fantastisch. En volgens mij uh, gunde ook echt uh, iedereen uh, de race uh, aan uh, Lendo.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 die zit met je aan de hand, is op een of andere manier. Ja, misschien zit je wat ontspannender in, de, in ja, de auto dan. Ja, misschien wel. Nee, maar even buiten dat allemaal. Lendo heeft een snaarstrakke wedstrijd. Ik heb hem bijna geen foutjes zien maken. Terwijl Max dat wel weet, hè? Max zat wel fouten te maken. Die had uh, gewoon geen gevoel met zijn auto. Die ging in de chicane rechtdoor. dan een paaltje mee en dat soort dingen allemaal. Dus uh, die auto staat gewoon niet lekker in zijn vel. En, uh, dus ja, Red Bull heeft werk aan de winkel. Maar, uh, absoluut. Ze zijn. Uh,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 Ja, maar dan zag je ook een Daniel Ricciardo die in één keer op P4 eindigde daar. Met die sprintrace. En de wedstrijd later. Maar de wedstrijd later, de hoofdreis waar stond hij eigenlijk? Helemaal achteraan, toch? dat is heel simpel van hero tot zero in 24 uur. Zo moet je het even zien. Ja. Gewoon klaar. Dus die ging het niet worden. Nee, die ging even niet worden. zie je Tsunoda, die is wel vrij constant wat dat betreft.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 Ja, dat gebeurt niet, dus het nee. is een beetje jammer. Nou ja, misschien ja. op uh, i laat dat hij uh, beter gaat.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 dan gaat het ook goed fout. Ook bij Red Bull. Komt niet voor elkaar. Dan zijn ook zij optocht gewoon uh, ja, uh, kansloos. Nou, ja, of, of een overmoedige coureur als uh, Perez. Wat, wat uh, was dat voor een actie uh, bij de start uh, die die uh, deed uh, vorige week? Nou, ik denk dat hij als 42 heeft gehad. Echt, hè? Want Max heeft, Max heeft helemaal niks gemerkt, hè? Nee. Die, zag het pas in, die zag het pas in het kamertje waar ze de tv-beelden zaten te kijken. Die heeft helemaal niks van gemerkt, niks gevoeld, en niks gedaan. Maar, uh, ja, ik weet niet wat Perez aan doen was, maar uh, er zaten wel er heel veel uh, zowel pepers in zijn kont, zullen moet maar zeggen. Ja, zonder remmen de bocht in of zo. Ja, ja zoiets. dat was gewoon, uh, ik denk, die dacht toch dat het rechtstuk nog 100 meter doorging of zo. Ja, dat had ook heel anders kunnen aflopen.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 Die huidige crus, die die dat zijn geen professionele crus. Hoe hard ze met zo'n ding toch door, door die straten durven te gaan. Ja, ik vind dat daar heb ik wel wat mee. Toch wel heel gaaf. Want het is allemaal historisch erfgoed. En of ze nou een vandeeltje raken of niet, het maakt zomaar helemaal geen donder uit. Zeker, zeker. Mooi, nou, ja. mooie, mooi. En vandaag ook uh, Zandvoort natuurlijk, het hele weekend hè, met de historische Zandvoort Trophy. Ja, dit weekend. En morgen is dat geloof ik een uh, gigantische dag met allemaal oldtimers. En ze krijgen mooi weer. Dus dat ja. is goed. Ja, wordt ze, ook een mooie dag weer. Ja, ze wachten meer dan duizend, uh, duizend oldtimers op uh, Pedal 2. Dus dat is natuurlijk ook fantastisch. En, Zeker. Uh, uh, ik geloof dat iedereen die een auto van 20 jaar en ouder oude heeft mag gratis naar binnen. Zoiets was het. Uh, zoiets heb ik uh, voor, uh, gezien op de sites. Ja, uh, en een hele mooie plek kan je voor iets van uh, 57 of uh, zoiets een heel laag bedrag uh, krijgen. Ja. ja, voor heel heel leuk bedrag kan je dan gewoon je auto op pedal 2 parkeren. En uh, ik denk dat het uh, Zandvoort uh, nou, niet alleen met strandgang is morgen, maar ook met de auto's uh, serieus uh, vol te lopen. Dus die zeeweg gaat weer ouderwets vol uh, zitten, denk ik. Zeker ja. weten. Ja, met het uh, mooie weer inderdaad erbij en zo. Uh, ja, het gaat, ja, het gaat gebeuren. Hier hebben we toch wel een mooi dorp, hè?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 Ja, we gaan even kijken, ik, zaterdag of zondag, ik weet, Ben, al heeft een mailtje gestuurd, die heeft gezegd over een appie, en ik zei, dan moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Ik zeg zondag, is zeker, zaterdag, moet ik even kijken of die mensen dan allemaal daarheen willen. Oh ja, ja, ja gaan, we, gaan we gewoon de boel verhuizen, moet gewoon kunnen, ja toch? Ja, en, toch, uh, ja. Nou, ja. Uh, hier, hier gaat het ook gewoon door natuurlijk in Beverwijk, want ja, hier, hier, hier is, uiteindelijk is hier de tempel, zeggen we altijd maar. Hè? Het theater is hier. Zeker. Uh, maar, maar nee, natuurlijk kom ik commentaar geven want uh, Ben, nou, echt zoiets van random, maar jij kent iedereen. Ja, oké. Okay gaan kijken. <laughs> mooi, nou ja, daar verheug ik me al op, Het uh, nou, gaat, gaat een mooi dagje worden. Zeker, Absoluut. nou dank je ja. wel weer voor vandaag. Ja. Wij ja, gaan zo dadelijk uh, naar het voetbal, want op het voetbalveld van uh, Sandvoort gebeurt wel het een en ander, hè. Thomas. Ja. Zo, dat je wel zeggen. Ja, ja we, we zeggen niet voetbal, nog niet wel. wat, maar nee. we kunnen er snel heen. <laughs> <laughs> He, heeft die in, in ieder geval iemand zei van nou, als ze de tien halen, zou heel mooi zijn? Ik denk dat we appeltaart krijgen. <laughs> dat denk ja. ik ook. Oké. Okay. Okay. Nou, dankjewel Randolph ja, deze week. Jullie. Oké, okay, geniet van het mooi weer. En tot volgende week. Hoi. Hoi. Hoi. Wat een wedstrijd daar op Duintje Piet. Nogmaals, goeiemiddag. Goeiemiddag. Joh, jij bent waarschijnlijk wel heel vrolijk als mama. Ja, vrolijk. Ik ga nu op weg naar de vrolijkheid toe. Ik ga naar de kantine en ik hoop dat het daar vrolijk wordt. Ja, dat is wel gezellig, maar het is geëindigd in een 12-0. 12-0, zo hé. 12-0, ja. En de laatste doelpunten waren een aantal van Fernando Lewis weer. Dus je hebt echt een stuk op vandaag gemaakt, denk ik.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 her crush and the house arrest said eigenlijk uh, over europa pa veel meer nieuws hier bij CFM This is Ed Sheeran in met shape of you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 You were in my room And Now my bed she smell like you Every day discovering something grand new I'm in love with your body Come on be my baby Come on, come on be I'm in love with your body, body. Come on be my baby Come on, come on be baby I'm in love baby. with your body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 Maar is het nou met Joost, zonder Joost, of hoe gaat het allemaal verder verlopen? Nou ja, mocht je nog voor die tijd nog nieuws hebben dat je er nog bent. Een paar minuutjes. Komt goed. Dan, dan hoor ik het graag nog even van je, Thomas. Dankjewel voor deze update. Hier are de results of the Greece jury the Netherlands. 12 points. Weet u nog goed? het Oh! De kleur van bier Staat daar een kamerscherm van reispapier De wereld is wat iemand eigenlijk wil zien Hij gaat goed zo hoor In een jungle van beton Voel je haast, de liefde niet Wat je jullie met z'n dingen ding doen, is het lang geleden? Is het lang geleden? In de zomerzon ging het bim bam bomp. Tikken tak, al die uren, hoe lang zou het duren? Tikken tikken tak, en dan bim bam bomp. Tikken tak, al die nachten, bleef ik op je wachten. Tikken tikken tak, en dan bim bam Maken Gewoon van je ene billetje op je andere billetje. Jij kent hem, hè? Ik wist het wel, hoor. In de molen, molen van het leven Draai je allemaal je eigen rondje mee De molen draait ook zonder jou Je paard blijft nooit alleen dus kom draai met die malen, molen mee. Bijna hebben alle molen van het leven. Begin met je met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 Er is een eindeloze sfeer, en dat heerst er telkens weer. Zingodon in Amsterdam. Het is echt die moeite om te remmen Daarom is er het de asfalt iets gedaan Waardoor er nooit een druppel water op blijft staan, We weten allemaal dat goochelaars bedriegen. Ik wist het En waar ter wereld zelfs geen mens ook zelf kan vliegen De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat Ligt in het dat zwemmen die van zijn Bye. Blijf spannend rond ons, uh, onze Joost Klein natuurlijk. En uh, dit was uh, de Songfestival Medley van Gerard Joling. Jawel, dat allemaal op deze zonnige zaterdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. De Sanford Radio Sanford op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En dan geef ik de hele boel weer over aan Fred Heimet met Entertainment For You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 Singing at some old song Yeah, with me Singing I Bewoonde muziek, daar doen we het voor op deze zaterdagmiddag. Young Jet en de Black Hearts hoor je met uh, I Love Rock and Roll. Nou, nog een paar minuutjes en dan gaan we met Fred Be uh, bellen, Fred uh, praten over wat hij gaat doen in zijn programma. Dus blijf le lekker luisteren naar de zaterdagmiddag voor Met nu, ik ga zwemmen. In de jungle van de stad Als die was van mij, hè? Ja, inderdaad, uh, Fred. Uh, we gaan daar uh, in. <laughs> ja, oh. ja, hartstikke <laughs> idee. Ja, we waren even met de uh, gast uh, van Saralek uh, aan praten. Ja, Riet, heel gezellig hier, uh, te gast in de studio. Ja, zeker. En uh, nou, daar straks uiteraard uh, veel meer over. Maar je hebt uh, nog veel meer uh, mooie dingen vanmiddag tussen uh, 5 en 7 uur. Ja, we gaan uh, ook nog eventjes bellen met onze, uh, ja, bijna.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 Gemaakt, Esperanza, samen met Gavi uh, Escalera. Oké, okay. nou ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, klinkt. Ja, dat, uh, dat gaan we dadelijk eventjes beluisteren. En uh, ja, natuurlijk verzoekjes zijn ook welkom. Cool. En uh, hoe uh, moeten we dat indienen bij je? Uh? Gewoon even een uh, leuk mailtje sturen uh, via www.zfmartisten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl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 Nou ja, helemaal goed. Dus nog even waar de verzoekplaten heen kunnen. Ja, dus www.zfmartisten.nl Mooi. Je, en je kan natuurlijk ook naar uh, zfm-live.nl En dan kun je meekijken in de studio. Zeker, en dat is altijd leuk. Ja. Tofweg 10 daar zitten we. Ik ga nog twee platen draaien, waaronder deze van de Breakfast Club. Hier zijn ze nog een keer met Ride on Track.